Bloemkolpetten. Uh, dit zijn mijn prijsbloemen. Pardon, u het zegt. Waar ratje? Het zijn astertjes. Wilt u deze uh, groeiseltjes naar de tentoonstelling sturen, amice? U hebt moed, dat moet ik zeggen. Dit zijn geen groeiseltjes, dit zijn de mooiste... Uh, uh, wat zijn het, Joost?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 Ik heb maar een klein denkraam hm. en ik vat niet direct alles. Zo zoek ik bijvoorbeeld al een hele tijd naar een tandig amarielwieltje... Hm. dat zo op een piersteen bevestigd is... dat er een, een vonk uitkomt wanneer men dat wieltje ronddraait. Ik, ik begrijp niet wat u bedoelt. Is er iets? Ja, hm? ja dat, dat is het. Maar...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 Het zijn geen inzendingen voor een tentoonstelling, als u begrijpt wat ik bedoel. Ook al noemt u ze zonne-diaden, zijn ze niet goed? Nee, het is jammer. Even dacht ik dat er uitkomst voor mij zou zijn. Een zonne-diade, dacht ik, dat is nu net iets voor een heer van stand. Maar wat vind ik onkruid? Gewoon onkruid. Oh.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 tot verrassing van de toeschouwers. <s> Ziet u wel, ze zijn ingespoten met een sterke pippeling. En dat schijnt te gaan werken bij zonlicht en zo. Nou, oh, dat is sterk. Maar wat is pippeling? Uh... En uh, wat bedoelt u met muziek? Uh, natuurgeluiden, het zuizen van de wind en vogelgezang. Uh...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 Daar staan ze! Het, het, het, het was het verkeerde geluid. Het, het komt allemaal van, van, van, van, van super-splof-fiets, als u begrijpt wat ik ah, bedoel. Een ah, ah, ongepaste grap! Deze figuur heeft een geluidsbandje in zijn gewas verborgen. nu, nee. Hij moet verwijderd worden, ja. of ik trek mijn inzending terug. Ja.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 Op Bommelstein heerste een diepe stilte. Uh, uh, uh, Juist. Dit zijn dus uw muziekmakende planten? Ja. Heel goed. Ik weet genoeg. <gif> maar het uh, is echt waar. Toen ik vanmorgen van huis ging, waren ze allemaal aan het zingen. De leetaria uit de mosselkwekers. U, u weet wel. Het oh, was heel mooi. Maar misschien heb ik ze te veel pippeling gegeven. Of anders konden ze al dat leed niet verdragen. als uh, U begrijpt wat ik bedoel. die Valdibari heeft zo'n gevoelige stem... dat mijn bloemen eraan te gronden zijn gegaan. U uh. bent geschrapt. Maar ik strijd toch voor een rechtvaardige zaak. Ik weet toch dat het echt eerlijk waar is. Mm. <Spanish> en dat zal ik bewijzen ook.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 Dit is toch geen frisse koopwaarde? Fris? Ja. Het is een ramp, meneer. Wat? Al mijn waren zijn er de vaantjes. Toen ik vanmorgen de kar naar buiten reed, lag de hele nering te stinken. Ach. En het wordt steeds erger. Zelfs de boerenkoe valt tot pulp wanneer je bijstaat. Hoe, hoe, hoe, hoe komt dat dan? Ja, Joost mag het weten. Joost? Er zit rottigheid in de lucht. Oh. En die is in de waren geslagen, denk ik. Goeiedag. Onthoud het Goed.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 Die wetenschap staat voor niets. Alles kan gevonden en verbeterd worden. Oh. Oh. Kijk nu toch, die kale bomen. Heel interessant. Ja. Ja. Het blijkt dat uw spuit inderdaad een onmisbaar onderdeel van het leven bevat. Ja. We zullen voortmaken. Ah. U hoort van me. Ja, Tot ziens.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 Als u maar een goede beurt kunt maken. Alles laat u koud als u maar bloemen krijgt die geluiden maken. Je, je bent het Ik weet dus wel wat ik doe. Dan had u die spuit al lang teruggegeven. Maar nu is het te laat. Een ontnecht bos. Nu begrijp ik pas hoe vreselijk dat is. Ach, had ik het maar niet als Sikbok overgelaten. Oh, oeh, dat bent u net.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 Want nadat hij een fles klaterend had laten vollopen... wende hij zich plotseling tot heer Bonnel. Ik heb het. What? Het is tamelijk eenvoudig wanneer men er maar even de tijd voor neemt. Uw vloeistof is niets anders dan acetomono tasselodium, oleaat Volgt u mij? Wat? Uh... Laat maar. Uh. Alsjeblieft. O, wat een groot model spuit. Zit hier meer in? Het is zelfs beter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 Een beetje fout gedaan. Kijk, Boos worden is onzin. Ik bedoel, uh, ja, wat helpt de toren? Kijk, u hebt daar meer mer dan ik ooit gehoord heb. Alle mer zitten in deze monsters. Wat moet ik doen? Ik kan niet eens spuiten. Ja, ja, spuiten. Ik ben benieuwd hoe u dat gaat doen.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 Bommel weet wel wat hij doet. De toren, de toren, de toren, Ellendige misbaksels. Weg met jullie. Wat was dat? Ik hoor hem meer. Dat is de reus Bommel die aan het werk is.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 U bent in het water gevallen met die rare bloemen. Oh, ik wist het. Allie jongen, wat je wilt, dat kan je. Zijn mijn goede vader altijd. En daar heb ik mij aan gehouden. Het is toch mooi om een bommel te zijn. Wat een aan. Wat een idee om meer in ficus drip te verpakken. Dat is beter dan een spuit. Bommel is een reus.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 Wat vindt u van deze viooltjes? Afreus. Ik trek mijn inzending terug. Oh, wat is de natuur toch mooi. Hm. Daar gaat toch maar niets boven. Wat jij, jonge vriend. Hm. Ik ben blij dat u dat inziet. Ik kom u even mededelen dat u de eerste prijs hebt gekregen voor uw violen. Ze zijn een sensatie. Ik, ik ben blij dat u toch nog hebt willen inzinnen... nadat ik u geschrapt had. Want uw bloemen spreken werken. Toen de zonde vanmiddag even opscheen... hoorde ik ze duidelijk zeggen... het is geen griep, het is de mier. Nou, of zoiets heel merkwaardig. Die tentoonstelling... daar had ik eigenlijk niet meer aan mee willen doen. Die violen deugen niet. Het zijn torenviolen.